Renate Kok met het NOS-journaal. Ook Nederland erkent oppositieleider Guaido... als interim-president van Venezuela. Andere EU-landen hebben dat ook al gedaan, maar sommigen weigeren. De huidige president Maduro wil geen nieuwe verkiezingen uitschrijven... ondanks hevige protesten. Verzekeraar Vivat doet niet genoeg om terrorismefinanciering te voorkomen. Dat zou blijken uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Volgens het Financiële Dagblad zou de verzekeraar op de vingers zijn getikt. De Nederlandse Bank bevestigt het onderzoek, maar wil verder niet zeggen. Vivat zou ernstig tekortschieten bij de controle van personen en organisaties... tegen wie mogelijke sancties zijn ingesteld door de VN of de EU. De verzekeraar wil niet reageren zolang het onderzoek loopt. Afgelopen weekend zijn in de Italiaanse Alpen acht skiers omgekomen door lawines. Volgens de autoriteiten waren ze allemaal buiten de piste getroffen. De meeste doden vielen ten noorden van Turijn. De VVD in Rijswijk is uit de coalitie gestapt vanwege klimaatmaatregelen. Coalitiepartners GroenLinks en de lokale partij Wij Rijswijk... willen dat de plannen snel worden aangenomen in de gemeenteraad... maar de VVD vindt dat veel te snel. De partij wil eerst de landelijke discussie over het klimaatakkoord afwachten... zodat er een duidelijk beeld is van de gevolgen voor de burger. De VVD wordt hierin gesteund door de oppositie in Rijswijk. Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar 20 miljoen euro verlies geleden. De Ierse bedrijf veroverde de vliegmarkt met goedkope tickets, maar zich nu juist last te hebben van die lage prijzen. In dezelfde periode van 2017 maakte Ryanair nog winst. Sindsdien zijn de ticketprijzen 6% gedaald, naar gemiddeld minder dan 30 euro. Wel waren er meer passagiers. Een 15-jarige jongen uit Ettenleur zegt dat hij gisteren tijdens een potje voetbal op een trapveldje met een vuurwapen is bedreigd. De politie heeft een man van 22 uit Ettenleur opgepakt als verdachte. Er zou ruzie zijn ontstaan nadat de jongen een doelpunt had gemaakt. Het weer trekt regen en dat sneeuw over het land. En het is een graad of drie. Aan zee kan het flink waaien. En vanavond valt er opnieuw wat regen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik uh, haal weer even mijn aantekeningenboekje tevoorschijn, Want ik zeg net dat er toch nog iets is dat misschien wel aardig is. Oh ja, dit. Mijn vrouw en ik zijn vorige week officieel geweest bij de deurwater. We dachten, het hoeft niet altijd van één kant te komen. Alla, hè? Oh hè. Maar het is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven. Dat is wel een tijdje terug. Ik kan er nu ook wel om lachen, maar het was toen verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen. Maar dat is wel zoiets stoms. Kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar meer meest was dan wel dat we geen idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand toch zo ongelooflijk hoog kon zijn. Tot het mij op een keer opviel dat de buren midden op de dag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, er is. Ze zei, wat er is. Ja, pak eens weer. De buren, die tappen onze, die tappen onze stroom af. Ah, zei ze dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zeg niks al te snel geconcludeerd. Ik weet er 100% zeker, de buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren. Ik belde aan, op mijn eigen kasten. <lacht> de buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. De buurvrouw wist natuurlijk niet waar ik het over had. Maar zei ze is, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer vanaf weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw tot de buurman weer thuis kwam. De buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in. Volgens mij opzettelijk. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik die koffie snel in de Sansevieria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sansevieria wou. Maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijnig en hij chagrijnig. Ik dacht, wat heeft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman. Ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald. Zo. <lacht> heb jij je zwemdiploma gehaald? Ja, buurman. Dus als ik jou in de kanaal gooide, zwem je zo weer naar de kant. <lacht> ja, buurman. Dan heeft het ook weinig zin om jou in de kanaal te gooien. <lacht> ja, ik was enorm shagarijnen hoor. Zo, waar was ik shagarijnen? Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw. Nee, buurvrouw, we hebben geen kinderen. We hebben een glazen wasser. Uh, een wat? Een glazen wasser. Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazen wasser. Nou, echt, als we van tevoren hadden geweten hoe leuk het was voor glazen wasser, dan waren we er al veel eerder aan begonnen. Het is zo'n leuk kereltje. Al moeten we er soms wel heel vroeg uit voor hem hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om half zeven. Oeh, half zeven. Dat lijkt me wel een opgave. Ja, dat is het ook wel, maar je krijgt er veel voor terug. Hebben jullie geen glazen wasser? Nee. Nee. Oh, sorry. Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen wasser? Of kunnen jullie geen glazen wasser krijgen? Ach, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg, jullie eruit moeten voor zo'n glazen wasser, en als ik daar ook zie bij andere mensen met een glazen wasser, dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben. Ja, maar geloof je, mijn buurvrouw, een glazen wasser van jezelf is heel anders dan een glazen wasser van een ander. Hij werd in één keer ongelooflijk gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, hartstikke buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. <lacht> nou, de buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast wel liggen. De buurman deed de kastdeur open en ik zei: Goh, buurman, ik hier. <lacht> ja, er is me ook waar, hè? Zal hier maar gebeuren. Ik stapte piemelnaak uit de kast en ik zei: Buurman. Ik kwam even praten over onze stroomrekeningen. Het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, hij werd een volkomen onhoudbare situatie. Een oplossing zou zijn verhuizen, maar daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier emigreren. Amerika, dat was het beste geweest. Oh ja, dat is een mooi land, Amerika. Daar hebben ze de doorstraaf. En dat doen ze met stroom. Dat doen ze met stroom. En ze hebben er ook verschillende dingen voor uitgevonden. Hè, om iemand elektrisch om zeep te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische deken. Elektrische deken, dan laat ze je, je inslapen. Maar het meest gebruikt is nog de elektrische stoel. Ondanks nog werd er iemand veroordeeld tot een klap van 50.000 volt. Waarvan 12.000 voorwaardelijk. Dat zal een beste stroomrekening geweest zijn. Maar de buren waren die weg te branden en toen hebben we maar van ons allerlaatste geld een staatslot gekocht. Want de hoofdprijs was 500.000 gulden en we dachten, nou daar heb je wel een ander huisje voor. Ik las dat staatslot 339777. O, netjes. 339777, dat is mooi. Stel je voor, als dit inderdaad de 500.000 is, dan heb ik al een leuk oud boerderijtje op het oog. En dan begin ik volgende week al met verbouwen. Twee hectare mais. Uitslag moet nou zo'n beetje op de televisie zijn. In Albelo zijn twee treinen op elkaar gebotst. Twee mensen overleden onmiddellijk. Drie na enig aandringen. Tot zover het nieuws. Tot slot het weer. Er waait een zachte zuidoostelijke wind. En met 22 graden wordt het een aangename dag. Met 36 graden wordt het een hete dag. 2 graden wordt het een frisse dag. Verder verwacht het KNMI gladheid in het hele land met uitzondering van de Antillen. Zo dadelijk kunt u kijken naar wie weet waar Willem Wever woont, waarin ingegaan wordt op een vraag van een luisteraar uit Bennekom, die graag wil weten of trouwen met de handschoen Swinters vaker voorkomt dan zomers. Maar eerst, zoals gebruikelijk, de lotto Ja, eindelijk. 339777. De hoofdprijs van 500 euro nee, is duizend gevallen duizend. op lotnummer... 339777. Uh, 3. Hier, de eerste is goed. 3, de tweede is ook goed in de regen. 9. Prima, ga door nu de 7. 3 maal 7. Een stukje is dit toch in het programma met het cabaret. Geweldig. Ben jij ook zo'n Herman Vinkers fan? Oh ja, geweldig. Ja, Ik heb ook boeken van hem. Het is echt oh, eindeloos. Oh ja. verschrikkelijk. Ik moet even mijn tranen weghalen ja. hoor. Mijn god. Nou ja, goed. Uh, ja, we, we, we zitten eigenlijk ook nog een beetje op de, de, de tweede finalist te wachten. Ik ben bang dat hij niet gaat komen vandaag. Hè? Dit is de dag van de verhindering. Is dat zo? De dag van de grote vee, ja. Oké, okay, oké. Okay. <lacht> Wie doet er mee met maar, de grote vee? Ja, hij, was, hij stond al om 12 uur gepland. Ja. En toen was ik hier toch echt. Maar ja, ja, ja misschien ja. hoort hij dit en denkt hij... Verhip, ja. het is 4 februari. Ja, laat ik eens gaan. Nou, kan alsnog. Nou, kan nou, alsnog. Kan nou alsnog. zo is het. Wij gaan gewoon uh, in de tussentijd even luisteren... naar uh, onze eigenste Alain. He? This ain't gonna work. Ja, als je niet komt, nee, gaat het niet nee, werken. Nee, nee, nee, dan Dank. werkt hij. The more it seems that it's just not real. Right. Oh, and sure we get by But if it ain't true Ja, Alain Clark met This Ain't Gonna Work. En Alain is momenteel druk bezig met zijn tour. Uh, met zijn nieuwe album. Ik weet even zo gauw niet hoe die heet, dat nieuwe album. Weet jij dat, Ben? Nee, ik weet het ook even niet. Ik heb nee. er wel iets over gezien. Ja, En dat vond ik ontzettend goed. Zes ja, zeker. Ja. Hij heeft weer een, een, een, enorme, een paar goede knallers geschreven en gemaakt. Ja. Ja. En hij was uh, twee weken geleden in het carré. En het was toch helemaal uitverkocht, hè? Goed, hè? Kan jij het je voorstellen? Jongen, jongen. jongen, jongen. Mijn ja. zoon was er ook. En die zegt: Ja, er waren maar 50 mensen op de. Of er waren wel 50 mensen op de gastenlijst. Ik zeg: Ja, wat is nou 50 als je een carré oh. gevuld hebt? Dat is niks jongen. Ten opzichte dat is, van een hele carré. Ja, ja. Nee, dat is toch niet niks, normaal nee. zeggen. Dat, dat is gewoon onze jongen uit Zandvoort hoor. Die dat eventjes doet. Ik heb grenzeloos respect voor hem. He, voor ja, zijn lef en zijn omhoog. uithoudingsvermogen en zijn talent natuurlijk. Maar ja, goed, heeft hij ook niet van een vreemd? Dat heeft hij niet van een vreemd. Dat is nooit nee. doorgegeven. Maar hij, hij gaat er ontzettend goed mee om. En dat is ja. toch ook wel iets van die generatie. Ja, ze nemen het gewoon echt serieus en ja. ze werken keihard. Ja. In ja, ja, tegenstelling ja. tot wij. Ja. Generatie waar ook zijn vader toe behoorde, wij speelden. Ja. We hebben echt genoten, maar dit is toch wel een prachtig dit stokje is prachtig doorgegeven. Absoluut, absoluut. absoluut. Ja, we kunnen, we, ik vind ook dat we niet mogen mopperen met de jeugd van tegenwoordig. Nou, nee, Hè? Nee. We hebben wel andere tijden meegemaakt met de jeugd. <laughs> Was het echt top hoor? Nee, ja. ik heb hier wel vertrouwen in. En uh, Cornelis ook trouwens, die heeft er ook wel vertrouwen in, moet je horen.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 Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar, letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de nom er maar eens naar. Artiest in het licht dat je er dus zo in zou gaan. Ja, nee. Ja. Dit is toch de dag. Vandaag is jarig Alice Cooper. Amerikaans oh. rockzanger. Geboren 4-2 1948. Dus Alice wordt vandaag 71 jaar. Hij is geboren als Vincent Damon Furnier in Detroit. En hij is dus bekend als Amerikaans glam rockzanger en muzikant. Tot 74 was uh, Alice Cooper ook de naam van de door hem opgerichte band... En daar maakte ik deel uit als zanger. Beide de zanger en de band werden bekend om hun rockmuziek met extravagante en reeds voor het fenomeen punk om te shockeren gerichte podiumsacts. Alice Cooper werd, uh, uh, nadat die groep uiteen was gevallen... Uh, bekend in bij een breder publiek en daar ook door geaccepteerd. Er werd zelfs gevraagd, ben uh, optreden in de Muppet Show. Bob Dylan verklaarde in nog eens in een interview... dat Cooper een onderschatte songwriter was, enzovoort. Um, helaas is uh, Alice Cooper in die periode dat hij uit die band was... en voor zichzelf flink aan de slag ging... ook uh, is zijn drankgebruik naar ongekende hoogte gesteken, gestegen... Hij liet zich opnemen in een afklikkliniek. en de weer nuchtere Alice Cooper... begreep zijn ervaringen in het album From the Inside... dat hij grotendeels met componist Dick Dweckner... en de tekstschrijver Bernie Taupin schreef. Daar gaan wij straks ook een nummer over draaien. Alice Cooper heeft een carrière met ups en downs. Hij sloeg steeds weer een andere weg in. Hij heeft zich ook nog een tijd geconcentreerd... op het schrijven van uh, cabareteske, humoristische songs... En in 1994 werd het enige tijd stil en leek hij met pensioen te zijn. 2000 volgde de comeback en een nieuwe bloeiperiode volgde. Wij gaan nu luisteren naar het nummer... wat hij inderdaad naar zijn uh, periode in de afklikkliniek heeft geschreven. En dat is genaamd How You Gonna See Me Now. Nou, wij zagen hem als een geweldig extravagante schrijver. Uh, Artiest die vandaag dus zijn 71ste verjaardag viert. Gefeliciteerd meneer Cooper. Just to let you know, I'm gonna be home soon. Kinda awkward and afraid Time has changed Your point of view How you gonna see me now Please don't see me ugly, babe Cause I know I let you down In oh so many ways How you gonna see me now Since we've been on our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 Pain. 'Cause I feel I let you down, you know, so many ways. Mm -hmm. Cooper, jarig vandaag. 71 jaar, als ik het goed heb onthouden. Of 71 jaar. 71 uh, 70 jaar. Het is wel oh, oh, oh. een ontzettend lange info op Wikipedia. Wikipedia. Ja. Brein. Ja. En ik lees als laatste dat hij in 2015 toch nog samen met Joe Perry... Johnny Depp in The Hollywood Vampires heeft gevormd. En oh. waarschijnlijk is hij daar nog wel eens mee bezig. Is ja, dat zal gerust ja. wel. Ja, dat... Uh, dat zijn van die artiesten die gaan nooit stoppen, hè? Nee. Jij nee. ook niet, trouwens. Jij stopt ook nooit. Je wil maar door. Want, want Beb wil eigenlijk liever weer een band oprichten, mensen. Dus ik, ik zie wel eens af en toe wat voorbij komen... van uh, muzikanten die ook graag een band op willen richten. En dat dringt het op dat moment niet tot me door. Maar uh, ik zou het wel leuk vinden... weer een nieuwe Zandvoortse band erbij. Nou ja, toch? nou. Ja. Voor degenen die luisteren en die uh, hun uh, instrumenten even af willen stoffen. Ja, zo is het. Kom op. Kom op hoor, kom, kom op. Je weet ons te bereiken, hè? via Zandvoort Lunch uh, pagina site op uh, Facebook. Gewoon even contact opnemen met een van ons en dan komt dat best wel in orde. Nou, nou wij gaan... Neemt... Uh, hè? Ja, sorry. Ja, nee, nee, nee. Ik, ben benieuwd. ik ben benieuwd. Ja, ik ook, ik ook. Wat zullen we doen? Zullen we Etsilia Rombly eens uh, uit de keuken halen? Vragen of ze wat wil zingen voor ons? Nou ja, inderdaad. Ja? En als ze dan toch uit de keuken komen, neem meteen even wat lekkers mee. Ja, heerlijk. Een lekker puntje, een slagroompunt. Oh, wat heb ik daar trek in en hij is er niet. Maar goed, <laughs> wij hebben genoeg aan de liefde van onze vrienden. Wat jij? Zo is dat. <laughs> Mooi gesproken weer, Rommel. De liefde van je vrienden.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 Jullie zijn altijd dicht bij mij, jullie zijn er altijd. Wou ik maar even zeggen, Beb. Prachtig. Ja. Mooi, hè? Heel gevoelig. Het ja, ja, Cilia Rombly met uh, de liefde van je vrienden. Echt een schitterend nummer. Ze is trouwens ook op jazzgebied is, uh, bezig. En dat is ook zo mooi. Maar goed, het is de hoogste. Maar dan ook echt de hoogste tijd voor weer een keer het regionale nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Door Pep Sweres. Financieel directeur Edwin Sibbel van Circuit Zandvoort... heeft na 27 jaar trouwendienst zijn vertrek aangekondigd. De CFO ervaart een verschil in visie en werkwijze. Dat is dan de reden voor zijn vertrek. Hij werd in 1991 aangetrokken als financieel manager van het Nederlandse circuit... en is sinds 2009 in dienst als financieel directeur. Sibyl zelf wil benadrukken dat zijn vertrek niets te maken heeft met de toekomstplannen... voor een eventuele Grand Prix op het circuit achter de duinen... want ook daar heeft hij zich voor geijverd. In zaken de herinrichting van de boulevard... in het vervolg op de bijeenkomst van 31 januari... Is er woensdag 13 februari een vervolgbijeenkomst over de geplande herinrichting in het uh, Zandvoort? De boulevard van Zandvoort wordt voor de herinrichting in drie delen opgeknipt. De boulevard Paulus Lood is deelgebied 1, de boulevard de Vavoos is deelgebied 2 en de boulevard Barnaar Noord- en Zuid, deelgebied 3. Per gebied wordt het uh, ontwerp nader uitgewerkt waarbij inwoners, ondernemers en overige belangstellenden worden betrokken. Deze worden dan ook uitgenodigd woensdag 13 februari in de blauwe tram Louis-Davidskaree 1 mee te praten en over de te maken plannen. Vanaf 19 tot 21 uur is de bijeenkomst. De zaal is open vanaf half zeven. Het schetsontwerp wordt op twee momenten gepresenteerd om 7 uur en om 20 uur. Tijdens de bijeenkomst kunt u in thematafels in gesprek gaan. U kunt zich aanmelden als u geïnteresseerd bent om deze bijeenkomst bij te wonen via brichelhaarlem.nl. Dus b r i c h e l haarlemnl tot zover wat regionaal nieuws van vandaag 4 februari, half 2. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag bewolkt en er trekt reeds een gebied met regen... en aanvankelijk ook wat smeltende sneeuw over de regio naar het oosten. De zuid- tot zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig in de polder en naar krachtig tot hard aan zee. De temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 4. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt met later in de nacht enkele opklaringen. Dan blijft het droog en koelt het af naar een graad of 2. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt dan ook de zon. Het blijft droog en bij een zwakke tot matig geleidelijk naar zuid krimpende wind stijgt de temperatuur dan naar ongeveer 7 graden. Na morgen is het wisselvallig met elke dag wel kans op regen of zelfs een enkele sneeuwbui en ook regelmatig veel wind. Maar gaandeweg de week gaat de temperatuur verder omhoog en vanaf woensdag ligt die rond de 8 à 9 graden. Waarmee het sinds lange tijd weer zo'n 2 graden te zacht is voor de tijd van het jaar. Dit is het weer ons aangeleverd door Rico Schreuder. Is that an elephant? I can't fit in the doorway. Ooh. Try it sideways. Sideways. Can I leave my shoes outside? The house? On the street? At the airport? <laughs> You're gonna have to check those feet. They're too large for the cabin bibs. Too large. Fat feet! Mm, up in Harlem at a table for two. There were four of us, me, your big feet, and you. From the ankles up, oh, you sure look sweet. But from there down, there's just too much feet. Your feet's too big. Don't want you cause your feet's too big. Can't use you cause your feet's too big. I hate you. Your feet's too big That's a problem Why do you the Oh now You know I like you I think you're nice You got the stuff to take a girl To paradise I like your face I love your rig But oh baby Those things are too big Your feet's too big want you cause ain't, your feet's too big I can't use you mm, they're too just ain't. too big mad at you cause your feet's too something Job. You're gonna look funny when they lay in the casket. Oh, look at those feet. Sticking up out the basket cause your feet's too big. Don't want you cause your feet's too big. I can't use you cause your feet's too big. Just hate you cause your feet's too big. You your feet's too big. Yeah, your feet's too big. This is a song about your feet now, baby. They say about Big v, don't you? They're okay. Liedje van de sidekick. Het liedje van de sidekick was Be weer van de Hot Sardines. Maar je had een, en, een speciale uh, reden, hè? Ja, okay. ik, uh, met de excuus, Ruud. Het was uh, A. Dixielandachtig en B. De titel was Your Feet's Too Big, want uh, oh. met excuses. Maar daar gaat het bij jou toch vandaag over, jongen? Your Feet's Too Big. Nou ja, we ja. hebben een beetje kunnen swingen bij de uh, Hot Sardines. Uh, een groep die in 2007 is opgericht rond Elisabeth Boogerol. Een uh, acteur en, en een zanger. En ook samen met een andere acteur en zanger en pianospeler, Evan Palazzo. De Hot Sardines, uh, Ruud, Your Feet's Too Big... Wordt nou snel weer beter, joh. En als we dan toch bezig zijn uh, met, met liedjes voor Ruud, dan heb ik er ook nog wel één. Want we weten natuurlijk allemaal dat Ruud een fan in hart en nieren is van Paul McCartney. Dus yes. ik ga nu een nummer draaien van Paul McCartney. In de hoop dat dat heel snel, dat de titel werkelijkheid zal worden voor hem. Band on the run. Voor Ruud. Kom, bon, kom. Bon. She's Pace. Watching every move on her face. She said, "Look up, uh, watch." uit de oren. Hè? <laughs> dat was uh, Free met All Right Now. En uh, daarvoor hebben we geluisterd... naar een nummer van Paul McCartney... in de formatie Wings. Band on the Run. En die was speciaal voor onze Ruud. Die helaas gekluisterd zit aan huis... met een jichtenkel. Potverdorie. Nou, nou. nou dat zal wel een hele pijnlijke zaak zijn. Ik hoop echt dat hij snel weer opknapt... Goed, um, wat, gaan we, wat gaan we nu doen? Ik ga kiezen voor een van jouw favorieten, Beb. Werkelijk? Ja, wat dacht je ervan? Aretha Franklin oh, met Spanish heerlijk. Harlem. Heerlijk. heerlijk. He? Mensen, pak lekker de stofdoek of zo. Want dit is zo lekker om bezig te zijn met deze muziek op de achtergrond. Spanish Harlem! En dan uh, met het nummer Drift Away gaan we langzaamaan naar het NOS-journaal. En gaan we afscheid van u nemen. Dus we driften letterlijk away. Hè, Bep? Ja, we hebben wel heel erg goede muziek vandaag, hoor. Poffer. Nou, dank je wel, dank je wel. Allemaal uit mijn playlistje. Nou. We gaan uh, afscheid nemen. Ik bedank u ontzettend voor het luisteren de afgelopen twee uur. Woensdag zijn we weer bij u met, het, uh, met de uitreiking van Dichter bij Zee. Ik zou zeggen, heb een fijne dag en tot gauw. Tot gauw, dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.